Eén uur. Wat er algemoet met het NWS-journaal. Door een harde val tijdens de wereldbekerfinale in Dordrecht. De schaatser ligt met gebroken ribben, een klein scheurtje in zijn lever... en inwendige kneuzingen in het ziekenhuis. Knecht miste onder meer het WK in Maart in Seoul, waardoor hij zijn wereldtitel niet kan verdedigen. De shorttrekker ging onderuit tijdens een inhaalactie... en werd op de borst en de kin geraakt door de knie van een Britse opponent. Na tien minuten behandeling op het ijs werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. PvdA-kamerlid Monash wil dat fractievoorzitter Samson geen lijsttrekker wordt voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Monash zegt in de Leeuwarden Courant dat Samson niet degene is die de PvdA uit het slop kan trekken. Tweede Kamerlid zou graag zien dat burgemeester Van der Laan van Amsterdam en Abu Talib van Rotterdam zich kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap. Samson zegt in een reactie dat ieder PvdA-lid zijn voorkeur voor een volgende lijsttrekker mag uitspreken, dus ook een Tweede Kamerlid. Vandaag houdt de PvdA een partijcongres in Amersfoort. Paus Franciscus en patriarch Kirill van de Russisch-Orthodoxe Kerk... zeggen dat christenen worden uitgeroeid in veel landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De kerkleiders hebben een gezamenlijke verklaring van eenheid getekend... na hun historische ontmoeting in Cuba. Ze roepen daarin op tot vrede in Syrië, Irak en Oekraïne. Ook vragen ze Europa trouw te blijven aan de christelijke wortels... De paus en de patriarch spraken zo'n drie uur met elkaar. Het was voor het eerst sinds eeuwen dat leiders van beide kerken met elkaar spraken. Voetbal in de Eredivisie heeft Kambuur in eigen huis verloren van FC Utrecht. In Leeuwarden werd het 2-0 voor Utrecht. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt tot lokaal min 4 graden. In het noorden kan wat mist of nevel ontstaan. Overdag geregeld zon, alleen in het noordoosten blijft het lang grijs. Het wordt 4 tot 7 graden. Zondag is er meer kans op neerslag. Dit was het NMA Channel. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. You say that you're sorry.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 Someday